Uur. Dit is Eval de Jong met het NOS-journaal bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bij de Kamerverkiezingen ging er veel fout, doordat het met de handtellen lang duurde, ook door de grote stembiljetten. De kiesraad adviseerde om een kleiner biljet te proberen en te testen met scanapparaten voor het tellen. Dat er niets veranderd vindt, de VNG een gemiste kans. In Den Haag, Bratislava, Praag en andere steden is vanavond de Slovaakse journalist herdacht die zondag werd doodgeschoten. De Slovaakse ambassadeur in Den Haag noemde het onacceptabel dat journalisten die onderzoek doen naar corruptie vermoord worden. De 27-jarige Jan Kuciak werd samen met zijn vriendin gedood. Hij stond op het punt een artikel te publiceren over fraude met Europese subsidies door de Slovaakse en Italiaanse maffia. Bij de aanleg van een nieuwe metrolijn in Rome... is een groot huis uit de tweede eeuw na Christus opgegraven. Het huis is van een legerleider geweest... heeft een goed bewaard gebleven mosaïke vloer... veel marmer en fresco's op de muren. Het werk aan de metrolijn in Rome loopt jaren achter... doordat er telkens nieuwe archeologische vondsten worden gedaan. dus ook vertraging door bureaucratie en de ontdekking van bouwfraude. Whalen gaat Nederland op het Eurovisie Songfestival... vertegenwoordigen met het liedje Outlaw in hem. De nummer werd bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. De afgelopen dagen speelde Waylon elke dag een ander lied in het programma. Een van die vijf heeft hij nu uitgekozen voor het Songfestival in Portugal. Op 10 mei doet Waylon mee in de tweede halve finale. En dan moet blijken of hij twee dagen daarna in de finale zit. In de Iredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heracles won uit in kerkrade met 3-0 van Roda J.C. Het weer in de zuidelijke helft van het land enige tijd sneeuw. Plaatselijk kan het daardoor glad zijn. Vannacht trekt de sneeuw langzaam naar het midden. Maar waar het ook morgenochtend nog sneeuwt. Elders is het droog. Minima vannacht rond min 5 graden. Overdag wordt het min 2 graden in het noorden tot plus 6 in het zuiden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu. Zie het. Don't stress them.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 Do Come mm -hmm. Ritme van ZFM. ZFM. This is history and I'm making, homie mm -hmm. one blank, close range, that me. Mm -hmm. If you cross a million, that's me mm -hmm. I was getting moolah, baby I don't wanna Ayy!